Minister Rauwvoet had juist opgeroepen daar niemand meer te plaatsen nadat vorig jaar tientallen jongeren na wantoestanden uit de particuliere zorg waren weggehaald. De inspectie jeugdzorg waarschuwt nu dat de plaatsingen gewoon doorgaan en dat de kwaliteit er nog steeds te wensen overlaat. De inspectie wil daarom dat de wet wordt veranderd zodat de particuliere zorg ook aan kwaliteitseisen moet voldoen. In de tussentijd zou er in ieder geval een registratiesysteem moeten komen omdat zelfs het aantal privé-instellingen onbekend is. De politie heeft twee mensen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 34-jarige Steenwijker. De man verdween begin februari. Een maand later werd zijn auto brandend aangetroffen in de Groningse plaats Haren. En in juni werden ledematen van hem aangetroffen in een riviertje bij Steenwijk. De gearresteerden zijn de ex-vrouw van de man en een man uit Meppel. In Delft doen bomexperts van de EOD al urenlang onderzoek naar een verdacht pakketje. Vanochtend werd het pakketje op straat gev gevonden bij een auto in de wijk Tandhof. Zo'n twintig huizen zijn ontruimd en een deel van de wijk is afgesloten. Alleen bewoners mogen er nog in. Twee tramlijnen in Delft die niet meer bij een eindpunt kunnen komen worden omgeleid. Het ministerie van Vrom heeft 12.000 euro betaald om minister Huizinga terug te laten komen van vakantie. Ze vloog met een privévliegtuig van Italië naar Den Haag en weer terug, voor overleg over haar begroting. Er was geen gewone vlucht meer beschikbaar. Huizinga zegt dat ze op vakantie ging met de gedachte dat het overleg pas later zou zijn. En terugkomen is altijd duur, al dus de minister. Het weer, het is vandaag droog met af en toe zon, maxima rond 20 graden. Tegen de avond vanuit het zuidwesten meer bewolking en daarna veel regen.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 Nee, zo wil ik niet zeggen. Het is gewoon... Ze hebben, ja, ik zat in die sfeer zij, van die boom te denken. Nee, nee, nee. Dat heeft niets met die boom te maken. Die boom, dat is op zich al een, een, een uur verder. Oké. Okay. Dus dat moeten dus we dan moeten we een andere keer maar, doen. Okay. <laughs> <laughs> maar die levensboom heeft gewoon te maken van de mens... als, als in het klein aangeduid in die levensboom... zo sta je ook in de rest, met de rest in verbinding. En dat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 Alleen uh, ze doen uh, ja, wat dingetjes erbij. Uh, ja, lezen... moet het eigenlijk uh, meer. Uh, hmm. aan de, de, de Groene Godin is een hekscafé Haarlem. En als je daar binnenkomt, dan ziet het eruit als een echt Harry Potter winkeltje. Met allemaal uh, heksen en, en uh, okay. allemaal fantasy dingen. Daarachter is een, een kamer met een stamtafel, en daar worden lezingen gehouden.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 Je zegt, je hebt verschillende soorten engelenkaarten. Is ja, ja. dat gewoon verschillende pakjes? Of zijn het ja. ook verschillende, uh, verschillende pakjes? Maar daar zitten diezelfde engelen in. Alleen ja. in een ander ja. andere andere. Ja, ja. Ja, ja. ja, die hebben ze gespecificeerd met uh, ja, ja, ja. de aardsengelen. Ja, nee, die ja. zitten in een smalend ja. gezicht van Herman stelt weer een of andere vraag. Nee, maar ik, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat <laughs> nee, er en je engelen hebt, is. Er zijn, Ik weet niet hoeveel verschillende uh, kaarten zetten met engelenkaarten. Je hebt bijvoorbeeld de aardsengelen. En dan bijvoorbeeld genezen met de engelen. Of...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 Onder andere, onder andere me ja. niet de aankomende ook, maand, maar ook op, op de parafielbeurzen. En daar werk je met de Crowley. Ja, Crowley Tootkaart. Dat kaarsen. is bijzonder, hè? Iemand met kabbala die met de...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 Ja. Mm -hmm.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 Van El Giro met uh, Ramsey Lewis. change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 Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people.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 En zo is het plaatje weer rond. Precies. Dank je wel, Lillian, voor Vanaf het hier gedaan, zijn. Graag gedaan, Dank je wel. Dank je wel.